Wat weet jij daarvan, uh, van, die, uh, nou, van die jongen? De heer uh, Marcus, uh, deze, uh, Marcus Roosloot, die ja. jongen, die is al een aantal jaren bij mij in mijn uh, vrijwilligersteam team een uh, van mijn collega's geweest. Ah, zo zit het ook. En dus. uh, we hadden vorig jaar uh, van Bekenstein popperder, waar hij toevallig gedraaid. En toen had ik me ook gevraagd, toen had hij al aangegeven, nee, ik kan niet, want ik moet spelen. Ja, waar moet je dan spelen? Ja, ik speel op het hoofdpodium.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 Is het is dan te veel eenheidsworst in deze maatschappij? Want ik, ik, ik hoor uit de Evelien-verhaal dat jullie toch maatschappij-kritisch zijn. Nou, ik vind van wel, als je, je hebt tegenwoordig alleen nog bijvoorbeeld. Um, elke zender, TV-zender tegenwoordig, heeft wel een soort van idols-idee. Elke TV-zender heeft tegenwoordig wel een kookprogramma. Elke TV-zender, het is een soapserie. Het is allemaal, alles is hetzelfde.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 Against All Odds twee nummers achter elkaar uh, allereerst begonnen we met uh, het, uh, ja na het interview dan wel te verstaan. Want da daar hebben we het uh, punt gepakt zeg maar. Uh, het eerste nummer dat heette The Rise and Shine of a Warlord. En daarachter hoorde je Gun. En we begonnen met het uh, blokje van drie met Van de Flame. En daartussendoor had ik natuurlijk het uh, gesprek opgenomen. Nadat ze dus uh, in de eerste voorronde al uh, hadden gespeeld. Maar toen nog niet wisten dat zij gewonnen hadden.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 En dat heeft me dan nog niet eens een drankje gekost. Ik uh, moet Elko van der Meer, de drummer van Ethereal, toch, uh, toch ja, eigenlijk dat, uh, dat drankje nog wel uh, teruggeven op een, een of andere manier. Want uh, helemaal uh, fair is het natuurlijk niet. Goed, ik, uh, de, de link is uh, gemaakt naar de aflevering 4 van, uh, van de voorronde van de Rob Worden. Dat was in februari. Toen uh, wij.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 Heel gek, maar goed, uh, zo zie je nog eens een keer oudbekende bekende terug. Uh, The 7th Street, we beginnen met You. 7th Street. Uh, het was uh, 5 mei, uh, Robin, uh, dat, we, dat we elkaar uh, tegenkomen. Toen mocht ik uh, niks doen. Maar nu uh, mocht uh, ja, vandaag bij de Rob daar worden. Ja, ja, helemaal te gek. Hartstikke leuk om te doen. Ja, het was heerlijk uh, om te spelen. Leuke zaal, uh, goede sfeer, toffe beentjes. Dus, ja.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 Ja, tuurlijk. Als je aan zo'n wedstrijd meedoet, dan doe je niet mee om te verliezen. Dat is nou eenmaal zo. Zo zit.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 meer uh, uh, ja, meer pop of zo? Nee, het was uh, pop uh, van toen uh, werd het, het? en meer popprijs. Toen werd de uh, poppodium duiker geopend en toen, uh, toen hebben we meegedaan om daar op het openingsfestival te staan uh, en we hebben bijvoorbeeld uh, in het programma van Ellen Clark gespeeld.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 Where is the plan in yeah. while brain so slow?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 Ja, nou, denk je, natuurlijk, van dan hebben we alles gehad. Nou, we hebben nog tijd over. Dat betekent dat we nog een vreemde eend in de bijt hebben. En een vreemde eend in de bijt, deze dame heeft nooit eerder meegedaan aan een Robbe wordt, maar wel aan een grote prijs van Nederland. Ik heb het over Damers. En dat nummer, dat heeft ze hier als eerste hier ooit gezongen. Toezien voor het allereerste was bij ons in de studio. Hier is Hansom, en wat ons betreft, graag tot een andere keer.